4 uur. NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag dit uur in Nieuws en Co. De verkiezingen komen eraan en dus zijn er ook altijd peilingen. En is er kritiek op die peilingen. Britse onderzoekers komen nu met verrassende conclusies. En natuurlijk het laatste nieuws uit Washington. Overal was meer in het nos Sofie Verhoeven. President Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken... Rex Tillerson ontslagen. Hij wordt opgevolgd door CIA-baas Mike Pompeo. Het ontslag van Tillerson hing al maanden in de lucht. Geregeld werd hij als minister van Buitenlandse Zaken... gepasseerd door Trump. Ook was duidelijk dat ze soms niet op één lijn zaten. Zoals over de Iran-deal, zei Trump in een reactie. Rex en ik hebben over een lange tijd We got eigenlijk actually goed well. maar we hebben on things. over dingen. Als je kijkt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 Tientallen burgers zijn uit de belegerde Syrische enclave Oost-Ghouta gehaald. De evacuatieoperatie zou tot stand zijn gekomen door Russische bemiddeling. Op beelden van een Syrische tv-zender waren ouderen, vrouwen, kinderen en gewonden te zien. Snelweg A28 is nog tot 5 uur vanmiddag dicht in de richting van Amersfoort. Bij Leus de Zuid is een vrachtwagen tegen een pijler van een viaduct gereden. De bestuurder is overleden.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 Hier zag je gisteren dat de dieren gewoon dood neervielen, dat ze mank gingen lopen. Nou ja, dan, dan, dan, is het, dan wordt alle vrees wel bewaardheid. Dus zijn we meteen aan de gang gegaan en dus zijn we nu ook meteen maar begonnen met wat, wat daarbij hoort. Namelijk het doden van de dieren, het afvoeren van de dieren en zorgen dat het virus zo snel mogelijk hier uit de buurt verdwijnt.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 Het weer nog vanuit het westen geleidelijk droog. Het is 5 tot 8 graden. Morgen droog met geregeld zon. Dan wordt het 8 tot 12 graden. Donderdag in de loop van de dag regen. En vrijdag dan wordt het kouder. En dan kan de regen overgaan in sneeuw of natte sneeuw. En naar de ANWB. Daar zit Helene Geest. Helene, hoe is het op de weg? Het is behoorlijk druk al op de weg. 200 kilometer file is echt veel meer dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging is er door ongelukken bij Utrecht. En ook in het zuiden gaat het niet al te best. Op de A28, het was net al in het nieuws van Utrecht naar Zwolle. Daar gebeurde vanochtend een ernstig ongeluk bij Leusden. De weg is waarschijnlijk wel tot 6 uur dicht in plaats van 5 uur. Het gaat allemaal wat langer duren dan gepland. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1... of anders via Ede Barneveld over de A12 en de A30. Op de A28 de andere kant op, van Amersfoort naar Utrecht... tussen Soesterberg en de Uithof ook een half uur verdraging. Verder is er in het zuiden een ongeluk gebeurd op de A58... van Bergen op Zoom naar Tilburg. Dat is trouwens al het tweede december. Bij Tilburg Racehof Reeshof is daardoor de rechte rijstrook dicht... en de vertraging vanaf knooppunt Prinsenveel een uur. Omrijden kan in dit geval het beste via de noordkant van Breda. En op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens... zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor een half uur vertraging... tussen Leenterheide en Eersel. Daar zijn alle rijstroken vrij. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biemond en Van Wijk...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 There is major breaking news this morning from the Trump administration. Just moments ago, the president announced that Rex Tillerson is out. I wish Rex Tillerson well. To be replaced by the current head of the CIA, Mike Pompeo. I think Mike Pompeo will be a truly great Secretary of State. I have total confidence in him. Het zat er al een hele tijd aan te komen, maar nu is de kogel door de kerk. President Trump heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson de laan uitgestuurd. ING kon de politieke en maatschappelijke druk niet weerstaan en heeft de salarisverhoging van bestuursvoorzitter Ralf Hamers ingetrokken. Beloningen. Uh, en de beloningsdiscussie in Nederland is een emotioneel onderwerp. Maatschappelijk onderschot. Totaal wereldvreemd. Ja, het is echt absurd. Ik vind het een bizar besluit. Maar we willen daar een sterk topteam hebben en er zit gewoon een prijskaartje aan. Mark Visser. Nieuws De politieke druk op ING werd behoorlijk opgevoerd. Marlene Roy in Den Haag. Maar is de politieke nu ook klaar mee? Ja, klaar, klaar. Dat weet ik niet, hoor. Daar lijkt het in ieder geval nu nog niet helemaal op. Minister Hoekstra belooft namelijk te onderzoeken... wat voor wetgeving mogelijk is... om dit soort situaties ook in de toekomst te voorkomen. GroenLinks schrijft al aan een gedetailleerd wetsvoorstel... dat eind deze week klaar moet zijn. Ja, dus de discussie over hoe dit te voorkomen in de toekomst... die blijft hier nog wel even. Als de druk nu wel een beetje van de ketel... het idee om met een spoedwetgeving te komen... dat hoeft nu in ieder geval niet meer. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen besteden we weer aandacht aan een lokaal prestigeproject. Mark Robin Visser, waar ben je vandaag geweest? Ik heb een ritje gemaakt over de nieuwe busbaan... die ligt in de gemeente Velzen. Een busbaan die ongeveer 35 miljoen euro heeft gekost. Dat is trouwens veel minder dan aanvankelijk was begroot. En die busbaan die levert uiteindelijk in de dienstregeling... een tijdswinst van twee minuten op. De oppositie in Velsen spreekt van een prestigeproject. De wethouder noemt het een broodnodige investering in de toekomst. Rex Tillerson is niet langer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Vanochtend is hij ontslagen door president Trump. En Tillerson wordt opgevolgd door de directeur van de CIA, Mike Pompeo. President Trump zegt dat hij het al langer met Tillerson over gehad heeft... dat ze redelijk goed samen door één deur konden... maar dat ze het over grote onderwerpen oneens waren. Rex en ik hebben een lange tijd we eigenlijk heel goed met maar we hebben well, on things. over dingen. Arjen van der Horst, onze Amerika-correspondent. Ja, het was dan niet de vraag of dit ging gebeuren, maar wanneer, hè Arjen? Ja, precies. Dit kwam niet echt als een verrassing meer. En Trump zegt dan wel dat ze wel aardig door één deur konden... maar dat was echt niet het geval. De twee hadden een bijzonder slechte relatie. En ja, eind november, begin december... De circuleerden al verhalen in eigenlijk alle Amerikaanse media... gebaseerd op lekken uit het Witte Huis zelf dat uh, Tillerson's dagen geteld waren. En ook toen al werd genoemd dat Mike Pompeo hem zou opvolgen. En zo is dus nu ook gebeurd. Heeft hij een reden gegeven, Trump, waarom nu voor dit ontslag is gekozen, Dit moment? N nee, we moeten echt gissen naar het specifieke uh, moment. Maar het was natuurlijk geen geheim dat Trump en Tillerson... Uh, uh, voortdurend met elkaar... Over hoop lagen. Vorig jaar al was Tillerson een van de mensen binnen het Witte Huis die pleitte dat Amerika lid zou moeten of deel moet, zou moeten nemen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Trump stapte eruit. Hetzelfde geldt voor de Iran-deal. Tillerson wilde dat Amerika daaraan zou mee blijven doen. Nou, Trump wil daar het liefst uit. Uh, er was ook een heel bekend moment afgelopen zomer... waarin Tillerson Trump een moron, een idioot noemde... omdat hij vond dat Trump werkelijk niks snapte... van het Amerikaanse kernwapenbeleid. Ja, en Trump op zijn beurt, die passeerde Tillerson geregeld. Hè. We zagen dat afgelopen september toen... Uh, uh, Tillerson bekend maakte dat hij de dialoog probeerde aan te gaan met Noord-Korea om tot een diplomatieke oplossing uh, te komen. om de spanningen in de regio te doen verminderen. En Trump liet per tweet weten: uh, leuk geprobeerd, meneer Tillerson, maar uh, die, die besprekingen hebben echt geen zin. Uh, stop daar maar mee. Het was dan ook ironisch dat Trump vorige week zelf bekend maakte. dat hij bereid is om te gaan praten met Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. Dat was een besluit ja, waar Tillerson niet eens van afwist. Dus dat zegt genoeg natuurlijk. En het is ook geen verrassing dat Tillerson vandaag... per tweet van de, Trump, van de president zelf uh, moest vernemen dat hij was ontslagen. En hij is niet de eerste die ontslagen wordt... of, of uit, uit zichzelf vertrekt rond Trump? Nee, het verloop in het Witte Huis is echt enorm. Zelfs voor historische begrippen. Uh, volgens de laatste cijfers... Is 43% van het Witte Huis personeel het afgelopen jaar opgestapt, dan wel ontslagen? Vorige week was een ja, belangrijke figuur die uh, uh, opstapte: Gary Cohn, de belangrijkste economische adviseur van Trump. De week daarvoor uh, zijn perschef, Hope Hicks. Ja, de lijst is echt oneindig lang. Zijn opvolger wordt uh, het hoofd van de CIA. Waarom is er voor, voor hem gekozen? Ja, dat is geen, geen verrassend besluit van uh, Trump. Mike Pompeo was een voormalig congreslid voor de Republikeinen. Uh, was lid van de Tea Party beweging Een van de rechtervleugel van de Republikeinse partij. Ja, stond bekend als een echte havik als het gaat om de inlichtingendiensten. En hij, hij kan, in tegenstelling tot Tillerson, wel het goed vinden met uh, Trump. En uh, ja, Trump uh, hij werd al heel vaak genoemd als de mogelijke opvolger van uh, Tillerson. En dat is dus nu ook gebeurd. Dat is ook een bekende naam, nu Pompeo, kwam al vaak voorbij. Dat betekent dat ook zijn opvolger ook weer vaker die naam gaat horen. De nieuwe CIA-directeur, is daar al iemand voor gevonden? Ja, dat is Gina Haspel. Die is op dit moment, uh, tot dit moment, was de vice-directeur bij de CIA. Dat is niet zo'n bekende naam. zou dus voor het eerst zijn dat een vrouw uh, baas wordt van de CIA. Alleen ja, dat historisch moment, zoals Trump het noemde, zal waarschijnlijk volledig overschaduwd worden ja, door uh, het rumoer dat het uh, ontslag van Tillerson met zich meebrengt. En ja, Haspel is ook niet onomstreden. Zij was in het verleden, in 2002 de leider van een zogeheten black prison, een geheime gevangenis in Thailand... waar de CIA terreurverdachten vasthield in de oorlog tegen terrorisme. Ja, en in die periode werden daar ook terreurverdachten gemarteld. Die martelingen werden ook op video opgenomen. Hespel zou later die videoopnames laten vernietigen. En Het was ook een van de redenen dat verschillende senatoren in de Senaat... Die gingen over haar benoeming. Die moesten de benoeming van Hespel als vice-directeur destijds goedkeuren. Dat zij hele grote twijfels hadden bij haar benoeming... en dat, ze dat, dat Trump dat beter niet kon doen. Maar ja, goed, Trump luisterde niet uh, naar de senatoren. Uh, Trump heeft ook zelf vaak gezegd dat bijvoorbeeld woordenborden weer moest ingevoerd worden bij de ondervraging van terreurverdachten. Dus misschien is het wel een typische keuze voor Trump dat zij het juist wordt. Arjen, dankjewel. Arjen van der Worst... De nazissen komen we natuurlijk terug op dat ontslag van Tillersen. Nu naar de verkeersinformatie, alleen de geest. Hoe is het op die A28? Ja, dat is voorlopig. Wordt dat niet veel beter daar? Of helemaal niets beter eigenlijk. Want die is waarschijnlijk nog tot 6 uur dicht richting Zwolle bij Leusden. Dus je kunt daar het beste omrijden via Hilversom of anders via Ede en Barneveld. Een ander groot knelpunt van vanmiddag is de A58 van Bergen op Zoom naar Tilburg. Daar is de vertraging namelijk ook een uur bij Tilburg door een ongeluk met een vrachtwagen. En daar is de weg ook deels versperd. Om eenzame ouderen te helpen hebben Eindhovense studenten- en thuiszorginstelling Zuidzorg Stu Mobiel opgezet. Hierbij worden ouderen van huis naar een van de activiteitencentra gereden. Morgen is de officiële start van het project, maar de Nieuws en Co. bus is vandaag al naar Eindhoven gereden. Zie je daar maar g. Waar kunnen die ouderen straks naartoe? Ja. Uh, nou ja, dat, dat kunnen ze nu natuurlijk ook al. Maar ze worden dan wel op een andere manier daar naartoe gebracht... naar dit activiteitencentrum. Ja, er wordt hier van alles aangeboden, Mark. Uh, er wordt gesport en uh, gehobbied, zoals ze dat hier noemen... En het is ook gewoon een huiskamer... waar mensen terecht kunnen om, uh, om anderen te ontmoeten... en een kop koffie te drinken. En het heet dan ook heel toepasselijk het Ontmoet- en Groetcentrum. En onze bus staat hier dus deze middag uh, voor geparkeerd. En drie mensen die hier regelmatig te gast zijn... zitten bij mij in de bus. Uh, Christ van der Nobelen om met u te beginnen. Uh, voor welke activiteiten komt u hier naartoe? Ik kom hier voor de woensdag uh, de mannen van metaal. De mannen van metaal? Ja, wij uh, slopen... ...oude apparaten... Ja. ...voor de recycling. En uh, dan heb ik ook nog... ...svoensdagsmiddag... ...dat is op woensdagmiddag... Ja. ...en dan hebben we svoensdagsmiddag ook nog... ...de mannen onder de pannen. Dan leren we koken onder begeleiding van... ...een paar leuke dames. En vrijdag heb ik hier mijn uh, sport. Ook nog? Tussen, uh, ik bent Ellen. hier dus regelmatig te vinden? Uh, als ik kan wel. Ja. Ik vind het gezellig. En hoe ver woont u hier vandaan? Nou, gelukkig niet zo heel ver. We kunnen het volgens mij zo'n beetje zien, We of niet? We kunnen het ongeveer zien. Daarachter die grote torens, daar uh, zit mijn stulpje. Ja. En, en, en hoe komt hij hier normaal gesproken? Nou, als het goed weer is, dan doe ik het te voet. Of met uh, driewielfiet. En als het slecht weer is, dan zit ik thuis... Want dan heb ik geen vervoer, dan is het niet te doen. Nee. En daar gaat dit dan uh, een oplossing voor? Daar ja. is dit een oplossing voor. Ik wil even naar uw overbuurvrouw, Nolly ja. van der Linden. <coughs> ja. U bent hier ook regelmatig te vinden. Ja. Vandaag speciaal voor ons. Ja, zeker. Dit zijn niet de dagen waarop <laughs> u hier bent. Maar u bent hier op donderdag en vrijdag, hè? Donderdag en vrijdag. Ja. Wat doet u hier dan? Nou, Dan doen we de lunch verzorgen voor uh, onze... Ouderen hè, we zijn allemaal oud natuurlijk. Want u werkt maar hier ook als vrijwilliger? Ook vrijwilliger, ja. ja, ja. En dat doet u op donderdag. Op donderdag. Ja. En vrijdag dan uh, doen we hier sporten. Ja. En hoe, de... hoe komt u hier dan? Met de taxi. Met de taxi. Ja. Wat houdt dat in? Nou, uh, dan uh, ja, bellen we dus de taxi. En ik heb dus de taxi, omdat ik een medische indicatie heb. Mm -hmm. En dan uh, worden we opgehaald. Maar ja, dat kan ook zijn dat je dus meerdere mensen toch nog op moet halen. Ja, het is dus... geen gewone taxi. Ja, taxi van een gemeente taxi, ja. ja, ja, ja. Dus ik kan nooit eens zeggen van ik ga om twee uur en ik ben om half drie ergens op de bestemming. Of drie uur. Want je moet wachten. We hebben ooit een rondje Eindhoven. Ja. En dan bent u te laat voor de activiteiten? En dan ben je te laat. En dat is zo jammer. ja He, Want we doen het zo graag. Ja. Toch? Ja. Dat, als ik al die activiteiten hoor, dan snap ja. ik wel dat jullie daarbij aanwezig zullen zijn. Ja. En Riet Renders, openbaar vervoer, is dat een optie voor u? Uh, ja, want dat ken ik niet. Want ik kan heel moeilijk in en uit de bus stappen. Ja. En dan als je naar hier moet, dan moet je overstappen. In het centrum en dan ja dan en dan moeten we weer kijken wanneer komt de volgende bus naar hier en dan moet ook nog een eentje lopen ja kortom dus die ben... deze service komt als groepen dus, als ja, ik jullie zo hoort ja, zeker en ja. ja we gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten want uh, Christ heeft al een proefritje gereden Mark dus die kan uh, vertellen hoe het zit ook met de reistel van die studenten daar maakt <lacht> ik me toch een beetje zorgen om maar goed daar gaan we het uh, zo meteen over verder, uh, over verder praten over een half uurtje Saida, horen we je zo de Koerdische plaats Afrin in Syrië is vandaag door het Turkse leger belegerd. De Turken zouden eigen zeggen cruciale gebieden van de stad hebben ingenomen... nadat ze het eerder al de stad hadden omsingeld. Correspondent Melvin Ingelby in Turkije. Waarom doet deze Turkije deze, deze belegering van Afrin? Ja, dat is natuurlijk onderdeel van een hele lange operatie... die nu al bijna twee maanden gaande is. Uh, ik kom zelf ook met terug van de Syrië-grens bij de Turkse stad uh, Kilis. Daar zie je aan alles dat het Turkse leger al lang bezig is. Er is militaire politie in het gebied. Je ziet de tanks af en toe af en aan uh, rollen. Uh, en het doel van die hele operatie, dat is natuurlijk het verdrijven van uh, de IPG. Dat is een Koerdische groepering in Syrië... ...die nauwe banden onderhoudt met de PKK... En dat is wie de Koerdische organisatie die in Turkije actief is... en door zowel Turkije als het Westen... als een terroristische organisatie gekenmerkt wordt. Um, maar tegelijkertijd is de IPG een bondgenoot uh, in de strijd tegen IS... en is dus hartstikke opgebouwd door de Amerikanen... en daardoor erg machtig geworden. En toen mid-januari uh, de Amerikanen aankondigden... Uh, met een groot grensleger te komen van voornamelijk Koerdische strijden... Ja, toen... Toen is Ankara binnengevallen. En wat je niet ziet is eigenlijk het resultaat van een operatie... die al bijna twee maanden duurt. Waarbij beetje bij beetje die stad van alle kanten uh, omsingeld wordt. En nu staan ze dus voor de deur. Maar waarom zijn ze nu ook overgaan tot beleging? Want het gaat nog een stap verder. Jij legt het uit. Uh, want ze zijn al ingevallen. Er zijn al slachtoffers bij gevallen. Bij die omsingeling. Maar nu gaan ze dus echt die volgende stap zetten. Wat voor gevolgen heeft dat voor de inwoners van Afrin? Ja, nee, terecht. Uh, inderdaad... Uh, Leef het conflict uh, tot dusver meer beperkt? Het eigenlijk uh, vrij uh, precieze schermutselingen tussen uh, de Koerdische strijders en het Turkse leger viel ook in de gebergte. Uh, nu gaan ze toch die stad innemen. Dat heeft natuurlijk hele grote gevolgen voor de bevolking daar. Want Afrin was lange tijd juist een heel rustig gebied. Uh, het was een, een klaver van vluchtelingen. Uh, en nu wordt het dus overal uh, heftig gevochten. Volgens de IPG uh, is Turkije er eigenlijk op uit... om uh, bevolkingsgroepen met elkaar uh, te verwisselen. Ze, ze beschuldigen Ankara ervan dat ze dus de Koerdische bevolking... langzamerhand willen vervangen met Arabieren en Turkmenen. Volgens het Turkse leger is daar geen sprake van. Het Turkse leger benadrukt alsmaar dat het burgerslachtoffers wil voorkomen. Het is natuurlijk moeilijk in te denken dat die slachtoffers niet vallen. Tegelijkertijd laat bijvoorbeeld het Turkse leger filmpjes zien van de IPG... die mensen verhindert om Afrin te ontvluchten. Dus in dit stadium is het ook een enorme propagandaoorlog natuurlijk. Beide kanten die gooien alles naar buiten wat ze kunnen om een gelijk te halen ook in, uh, op het gebied van informatieverstrekking. Uh, en is dit dan het eindspel? Blijft het dan, uh, is dit het laatste gedeelte? Of zouden ze dan dat in en nog verder willen, zelfs Turkije? Ja, nee. Uh, ik, ik verwacht niet dat dit het eindspel is. Kijk, Afrin, dat is uh, belangrijk voor de Koerden. Maar tactisch gezien is het niet bepaald het zwaartepunt uh, in het Syrische conflict. Uh, voor de Turken ligt dat verder naar het oosten, rond de stad Manbij. Uh, daar hebben ze eerder al gesprekken over gevoerd uh, met de Amerikanen na de operatie uh, Eufraat Schild... Toen hebben de Amerikanen beloofd... oké, okay, we zullen zorgen dat de, de Koerden die stad niet in handen zullen houden. Uh, dat is niet gebeurd. En nu eisen de Turken dat dat gaat gebeuren. De uh, minister van Buitenlandse Zaken, dus de Turkse minister uh, die heeft gezegd dat hij begin volgende week met Washington daarover gaat praten. Uh, de hoop is van Turkije dat Amerika en Turkije samen uh, ervoor gaan zorgen... dat Koerdische troepen zich... Zullen terugtrekken tot voorbij maandis. Als dat niet gebeurt, dan dreigt Turkije door te stoten. En dat is veel riskanter. Want daar uh, zitten Amerikaanse basissen. dat is een veel tactisch belangrijkere gebied. Uh, dus uh, als dat gebeurt, dan is uh, de Turkse militaire actie in de regio nog lang niet voorbij. Correspondent Melvin Ilbi vanuit Turkije, dankjewel. Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte Doorbraak. Na het brexit-referendum en de verkiezing van president Trump... was er veel kritiek op de peilingbureaus... omdat ze de uitslag niet goed hadden voorspeld. Twee Britse onderzoekers hebben onderzocht... of er sprake is van een crisis in de peilingindustrie. En hun conclusie? De peilingen van nu zijn niet slechter... maar zelfs beter dan vroeger, ook al is het wel maar een klein beetje. We praat erover met Henk van der Kolk, Universitair, hoofddocent... sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethodes van de Universiteit Twente. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zijn ze hier tot gekomen? Nou, ze hebben een heel groot onderzoek opgezet. Ze hebben 30.000 van die steekproeven, van die onderzoeken, hebben ze op een rijtje gezet. Die onderzoeken die komen uit uh, heel veel landen, 350 landen. En dat, is, dat bestrijkt een periode van, 300, uh, van, van, van 1942 tot nu. Dus heel veel van die onderzoeken hebben ze met elkaar vergeleken. En vervolgens gekeken, gekeken in hoeverre die in staat zijn geweest om de verkiezingsuitslag te voorspellen. En wat bleek er verder uit? Nou, er bleek vooral uit dat er geen trend is. Dus dat het niet vroeger beter was dan nu. Eh, tegenwoordig in ieder geval niet slechter dan het vroeger was. Dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie die je eruit kunt halen. En, en, en wat valt daarin op? Nou ja, daarin valt op dat er dus niet zoveel veranderd is. Hè. Dus al die kritiek die er is de laatste tijd op, uh, op peilingen, dat die peilingen tegenwoordig minder goed zouden zijn. en daar waren ook wel wat verwachtingen voor dat dat zo zou zijn. dat die kritiek eigenlijk niet opgaat, omdat de peilingen tegenwoordig niet slechter zijn dan ze vroeger waren. En dat is wel het beeld wat we hebben. Ja, ja, dat, ja, en dat komt doordat er een aantal keren hele spannende uitslagen waren. Uh, spannende verkiezingen waren. Ja, En dan geven die voorspellingen aan uh, de, de ene partij gaat winnen of de andere partij. Dat zag je bij Brexit ook. Als je vooraf kijkt, nou, we denken dat blijven wint. Maar er was een hele grote kans dat weggaan uh, zou winnen. En dat kwam er dan uiteindelijk uit. En vervolgens herinnert iedereen zich dat uh, van tevoren werd voorspeld dat blijven uh, zou winnen. Maar die voorspellingen waren helemaal niet zo precies. Dus uh, het was een hele spannende uitkomst. En daarom hebben we dan achteraf het idee dat die peilingen er helemaal naast zaten. En dat, dat beeld maar, klopt gewoon niet? Nee, dat klopt niet. Nee, er, er waren in het verleden peilingen die er veel meer naast zaten. Alleen waren die dan in de richting die er ook uitkwam. He, dus je kun je een brexit uh, referendum voorstellen, waarbij er van tevoren werd voorspeld dat uh, vertrekken zou winnen met, ik zeg maar wat, 10%. Ja, dan had die uh, voorspelling er ook fors naast gezeten. Uh, alleen had niemand zich dat dan mee herinnerd. Kun je eigenlijk echt veilig voorspellingen doen? Of moet je inderdaad altijd toch met die marge rekening houden? Ja, je moet altijd met die, rekening, met die, met die uh, onzekerheid rekening houden. Een peilingsbureau dat presenteert dat ze precies kunnen voorspellen... hoeveel zetels een partij uh, kunt krijgen, moet je bij voorbaat wantrouwen. En zijn die peilingbureaus er wel, die dat toch uh, beweren? Nou, sommige peilingbureaus die presenteren alleen maar het aantal zetels. En dat zijn vooral de journalisten die vervolgens niet zoveel willen zeggen... over die onzekerheidsmarges die er altijd zijn. Want het, ja, het rapporteert natuurlijk niet zo leuk. Hè. Als je zegt uh, tussen de drie en, en vijf zetels, dat, dat rapporteert minder leuk dan vier zetels. Terwijl die peilingsbureaus dat er eigenlijk wel netjes doen... gaan die journalisten dan heel kort zeggen, nou, het is dus vier zetels. En als je daarnaast zit, dan denk je al vrij snel dat zo'n peiling onjuist is. Weten u wel wat over de invloed van peilingen ook op de kiezers zelf? Ja, de laatste tijd hebben we daar wat meer onderzoek naar gedaan. Ik niet persoonlijk, maar mijn collega's. En die hebben ontdekt dat het zogenaamde bandwagon effect wel degelijk bestaat. Dus als je rapporteert dat een politieke partij aan het winnen is... dan gaan meer mensen op zo'n politieke partij stemmen. Mensen willen bij het succes horen. Ja, dat is één, één uitleg. Een andere uitleg is dat je probeert allerlei signalen... uit je omgeving op te pikken eh, om te bedenken wat de beste partij is. Nou, wat zijn dan goede signalen? Datgene wat andere mensen een hele goede partij vinden. Dus als dan zo'n partij in de peilingen stijgt, dan denk je... oh, misschien heb ik wat gemist, maar ze doen het vast goed. Ze doen vast iets goeds wat ik nog niet gezien heb. Dus dat is dan een reden waarom je op zo'n politieke partij gaat stemmen. En politieke partijen zelf, hoe, hoe gaan, gaan die met peilingen om? We kennen natuurlijk allemaal de politici die als het slecht gaat zeggen... ja. Het zijn maar peilingen en uh, we wachten ja. eerst de verkiezingen af, maar als het goed gaat, vinden ze het er ook wel fijn om daar naar te verwijzen. Ja, ze worden daar voor een deel toe gedwongen om, om er gebruik van te maken. Omdat de vragen die aan ze gesteld worden vaak zijn in termen van... Uh, u staat twee zetels in de min, uh, hoe komt dat en wat gaat u eraan doen? Dus politieke partijen worden gedwongen om op die manier over politiek te praten... in plaats van over inhoud. Uh, en inderdaad, net wat u zegt, uh, na de verkiezingen weet iedereen de peilingen zo te duiden... Dat, ze, uh, dat het lijkt alsof ze allemaal gewonnen hebben. Er zijn ook landen waar er, uh, bijvoorbeeld Italië uh, laatst nog... Hè, dat mag gewoon de laatste twee weken niet gepeild worden. Is, is ja. dat een oplossing? Nee, ik denk het niet. Voor Nederland is dat geen oplossing. Het is toch een beetje kunstmatig iets. We kunnen zeker in een internettijd steeds makkelijker peilingen organiseren en distribueren. Dus om dat dan nu nog te gaan verbieden in een land waarin het heel gebruikelijk is... om de hele dag nog peilingen te presenteren tot op vlak voor de verkiezingen... ik denk niet dat dat een, een gaanbare weg is. Dat gebeurt trouwens ook, hè? dat politieke partijen zelf peilen en dat naar buiten brengen. En dat het voor ons journalisten soms dan heel lastig is te achterhalen... wat er nou precies gepeld is en ja, hoe, hoe betrouwbaar het is. Ja, je ja, moet dat goed in de gaten houden. Dus hou goed in de gaten dat je uh, peilingen van betrouwbare bureaus... Hè, ook als ze betaald zijn door een politieke partij... maar een betrouwbaar bureau is belangrijk. Dus niet elke peiling zomaar rapporteren. Dat je onzekerheidsmarges ook duidelijk meldt. En dat heeft dan weer te maken met de steekproefomvang. Dus hoeveel mensen er zijn ondervraagd. En dat je keurig rapporteert waar de bronnen te vinden zijn. Want alleen maar zeggen dit is het geval, ja, dat klopt niet. Je moet altijd kunnen terugvinden waar het vandaan komt. Bij de NOS zijn we er zelfs toe overgegaan gegaan om, om een niet meer apart peilingen te melden, maar alleen het gemiddelde daarvan. Heel goed, ja. De, dus de, peilingwijzer, een... de peilingwijzer van Tom Lauwers, ja. die vat al die peilingen netjes uh, samen. Ja, dat, dan reduceer je eigenlijk nog meer de onzekerheid die er is. Elke peiling wijkt een klein beetje af. Als je dat iedere keer rapporteert, dan ontstaat dat bandwagon effect weer. Of de andere kant op, he, dat, je, dat je verlies eigenlijk uh, accentueert. Maar door het gemiddelde te nemen, vlak je dat een beetje uit. En, en maak je die peilingen veel minder belangrijk uh, dan, uh, dan wanneer je ze allemaal apart meldt. Heel erg bedankt voor uw uitleg, Henk van der Kolk, sociaal wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Twente. Zo meteen het verhaal van het veelbelovende voetballertje Sonny Pike. Een groot talent, maar zijn carrière mislukte. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur: geen salarisverhoging voor de baas van IEG. Politie de politiek wil nog steeds wettelijke maatregelen. NPO Radio 1. In het NOS-journaal Sofie Verhoeven. Het OM heeft in de zogenoemde vergismoord zelfs straffen tot 30 jaar geëist. Jordi Latoumahina werd in 2016 in het bijzijn van zijn vriendin en zijn dochtertje doodgeschoten in een parkeergarage. Twee van de zeven mannen die terechtstaan, worden verdacht van het overhalen van de trekker. Tegen die twee is 30 jaar geëist. President Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ontslagen. Hij wordt opgevolgd door CIA-baas Mike Pompeo. Volgens een hoge functionaris van het ministerie... heeft Trump Tillerson niet verteld waarom hij is ontslagen. Tillerson zou zelf hebben willen aanblijven. En de advocaten van Klaas Otto, de oud-baas van Motorclub No Surrender... leggen zijn verdediging neer. Ze stoppen ermee omdat een verzoek om de rechtbank te wraken is afgewezen. Vorige week stelden de advocaten dat Klaas Otto geestelijk gebroken is... door het gevangenisregime en dat hij niet in staat is om zijn zaak te volgen. De rechtbank wees hun verzoek om uitstel af. En de grote stroomstoring afgelopen vrijdag in Amsterdam... is veroorzaakt door een medewerker van netbeheerder Liander... die een verkeerde kabel had doorgeknipt. Dat bevestigde een woordvoerder van het bedrijf aan AT5. Een buurtbewoner ving na de stroomstoringen een gesprek op... waaruit zou blijken dat de medewerker een kaart met instructies... ondersteboven had gehouden. Sophie, dankjewel. je wel. hoe ben je hebt het gewoon recht op. Je weet het gewoon altijd. Ja, ja. En wat ik zelf weet is vanochtend... dat het wel een, weer een stukje kouder was dan de uh, afgelopen dagen. Wat... Het regende ook erbij, dat hielp ook niet. Ja, nee, uh, vandaag was echt even een mini-dipje, dipje, wat dat betreft. Ja, ja. Want de afgelopen dagen was het heel zacht. En nou, de komende twee dagen gaat dat ook wel weer zo, uh, zo zijn. Maar nou ja, als je nu naar buiten kijkt en buiten bent... dan is het een graad of vijf, met ook nog wat wind uh, erbij. valt af en toe een beetje regen, maar niet zo heel erg veel meer. Maar het is vooral heel erg grijs. Het is een heel andere dag. Ja, maar ja. je zegt het is een dipje. Dat betekent dat het weer beter wordt hierna. Nou, we krijgen oh. nu... Nou, als je kijkt naar morgen, dan, dan kan de dag beginnen met een beetje mist. Dat lost dan op. In de middag hebben we zon, wat wolkenvelden. Misschien dat een enkele stapel ook tot een bui. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon echt keurig droog blijft morgen. Het is 8 tot 11 graden. Dus alweer hele andere waarden dan dat we vandaag hadden. En donderdag halen we op veel plaatsen ook nog temperaturen. Rond de 10, op sommige plekken zelfs nog daarboven. En daarna hebben we een paar dagen echt een heel stuk kouder weer, weer voor de boeg. Dan gaat de temperatuur onderuit in de nachten. Gaat het vriezen, op zaterdag overdag. Ach, ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt. Kans op sneeuw, hoor. Kans op sneeuw, ja. ja. Dat begint waarschijnlijk vrijdagavond in het noorden van het land. En in de nacht naar zaterdag breidt zich dat dan wat meer richting het zuiden uit. Ja, ik verwacht geen uh, hele grote pakketten. Maar een centimeter of drie zou het toch zomaar uh, kunnen. En met die kou uh, erbij is het gewoon echt wel even weer wit. Ja, ja. ja. Nou ja, het klopt hoor, Maarten en Roetse staart Echt? Het is niet voor niets. Inderdaad, Willemmeij, ja. dank je Helene Gees bij de AWB. Jij had het ook al over een drukke spits, om vier uur. Is het alleen maar erger geworden waarschijnlijk? Als ja, het virus is, is zeker alleen maar erger geworden. Bijna 400 kilometer nu al. En dat is voornamelijk uh, te wijten aan het slechte begin van die spits. Want er zijn gelijk al een paar ongelukken gebeurd. Zo zorgt de nasleep van een ongeluk op de A28 natuurlijk nog voor veel vertraging van Utrecht naar Zwolle. Bij Leusden is de weg al uren dicht. Daardoor en die blijft voorlopig ook nog wel dicht. Je kunt daar omrijden via Hilversum over de A27 en de A1... of anders via Ede-Barneveld over de A12 en de A30. Verder heel veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Leidsendam en Knopend Ketelplein rijden langzaam over 13 kilometer... en de vertraging is daar ook ongeveer drie kwartier. Dat te wijten aan een ongeluk op de A4 bij Knopend Benelux. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Geertruidenberg... een half uur vertraging... En dat komt dan weer door een ongeluk op de A58 van Berg op Zoom naar Tilburg. Dat zorgt daar natuurlijk ook voor file tussen Knop en Princeville en Tilburg-Reeshof 14 kilometer. Het zijn de Volkswagen Easy Private Lease weken. Rijd jij dit voorjaar in een nieuwe Volkswagen Up met Private Lease?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 Het Is zes minuten over half vijf. De Britse Sonny Pike was al sinds kind een enorm voetbaltalent. Hij werd in eigen land vergeleken met Diego Maradona. Hij was een grote belofte. Pike zelf wist als tiener zeker dat hij Engeland ooit het WK zou kunnen laten winnen. Originally, it was like pressure from my dad to do certain things, and then there's the pressure I used to put on myself because even though I was a young kid, I had high expectations. I wanted to do, I wanted to do the whole lot. I wanted to win the World Cup for England. Maar Sandi Pike bezweek vroegtijdig onder de druk. En nu is een schikbeeld voor ouders van jonge voetbaltalenten. In de studio is Edwin Schoon aangeschoven. Voor Nieuwsuur sprak hij met Pike. Ja. En, een talentvolle jongen dus. Um, kun je dan voor, ja, een voorbeeld van geven hoe talentvol deze jongen was? Je nee, hebt op die leeftijd veel talenten die wel een balletje kunnen trappen. Maar hij viel echt op in Engeland. was ook door zijn engelachtige haar en zijn mooie beweging. Hij zei ja: toen was het alleen maar kick en rush in Engeland. En ik keek naar Ajax. Ik vond die techniek heel mooi. Hij deed alles naar de trucs van liedmanen. Deed hij thuis na. Ja, ja. Nee, hij bekwaamde zich daar gewoon in. Hij viel op. Uh, maar hij had ook gewoon een vader die dat wel mooi vond. Die eigenlijk geen heel verstand van voetbal had. Maar die dacht, ja, mijn zoon kan het helemaal gaan maken. Dus die regelde tv-optredens voor hem. Die kregen, sp uh, regelde sponsorcontracten voor hem. Zij dus kwamen in het ene na het andere televisieprogramma. Dus hij werd gewoon een soort van heel jonge celebrity. Ook. Ja. En hoe ging hij daarmee om? Nou, in het begin vond ik het allemaal wel leuk, die aandacht. We hebben bijvoorbeeld uh, zelfs in ons archief... een jeugdjournaal-item teruggevonden... Ja. waarbij die uh, met Nicole Le op de in de meer nog het oude Ajaxstadion een balletje trapt. Dan zie je echt het plezier ook. En je ziet hem over de bloemenmarkt in Amsterdam lopen. Uh, maar... Ja, op een gegeven moment werd het toch allemaal een beetje te veel voor hem. Dus hij, uiteindelijk had hij ook wel door van... Hey, mijn vader die profiteert er ook wel heel erg van... want die stak al het geld in zijn eigen zak en ik moet maar opdraven. En het gaat niet meer over voetbal, het gaat om camera's... het gaat om tv, het gaat om reclame. En uiteindelijk kreeg hij ruzie met zijn vader... en toen is hij uiteindelijk toch wel in een soort diep dal uh, terechtgekomen. Uh, dat is dus niet een succesverhaal. Dit is echt een verhaal. Uh, ja, wat je zegt, een, een diep dal, Iets dat slecht afloopt. Um, waarom heb je ervoor gekozen om er nu naar buiten mee te komen? Nou, hij zegt slecht afloopt. Dat is inderdaad zo. Hij heeft een jaar of vier gehad hij zijn bed niet uitkomen. Dat, dat er niks uit zijn handen kwam. Hij, hij is, heeft nooit meer een bal aangeraakt vanaf zijn 18e. Maar is er ook weer uitgekomen. Klommen langzamerhand, Vrouwen vrouw ontmoet getrouwd. En hij vindt het nu gewoon heel belangrijk om zijn verhaal te vertellen... om ook zeg maar, een waarschuwing te geven aan ouders en kinderen... van pas op, pas op met verwachtingen naar je kind uitspreken. Want 99% haalt het gewoon niet, daar moeten we reëel in zijn. Plus de mentale druk, hij zegt... Het gaat, we hebben allemaal mensen voor fysio, voor je spieren, voor je conditie... maar de mentale kant, hij zegt, dat wordt zo onderschat. Zeker bij jonge kinderen. krijgt hij gehoor bij sportclubs en ook bij ouders? Nou, steeds meer. Voor hem is het nog nieuw om met dit verhaal naar buiten te komen. Maar er komt een documentaire over hem. Er komt een boek over hem. En hij krijgt waarschijnlijk bij de FE de mogelijkheid om in Engeland, in ieder geval bij clubs, ook langs te gaan met dit verhaal. Dus hij zegt hij heeft een nieuwe missie. Het probleem natuurlijk vaak ook is dat uh, de, de scouts... die zien uh, dat er misschien één of twee in zo'n team heel goed zijn. Maar ja, je hebt elf nodig. Hoe worden die niet lekker gehouden dan om... Nee, je kan ook misschien Ajax 1 of Feyenoord 1... of noem maar een club uh, halen. Maar ja, ja eigenlijk de, de mensen die er echt verstand van hebben... die zien natuurlijk al lang van nou, dit is geen supertalent. Maar ja, we ja. moeten dan eenmaal elf opstellen. Ja, veldvulling, hè? we noemden de, de insiders dat. Ja. Jij bent veldvulling. Dus dat is natuurlijk één denigrerend, twee... Ja, wat voor verwachtingen wek je bij kinderen? Want ze denken allemaal, ik heb een Ajax-tas... ik ja. heb een Feyenoord-trainingsbroek. Uh, ja. uh, dat, dat gaat hem helemaal worden. Maar we hadden dan in december al een keer een item hierover in het nieuws... en ook volgens mij nieuws en code dat het uh, steeds jonger ook begint... Uh, de, de hoofden van kinderen worden op hol gebracht, maar ook van de ouders. Hè. Die zien ook ineens de Zilvervloot binnenvaarden. En een heel omen is. Zelfs konden ze misschien ja. de voetballen zien. Eentje kan het wel. Klopt. Ja. Nou, zelfs de, minister van sport, de nieuwe minister van, van Sport, Bruno Bruins, heeft er toen op gereageerd: op dat item. Die uh -huh. zei ja. Uh, het moet om plezier blijven draaien in de sport. Uh, maar de verantwoordelijkheid ligt toch bij de ouders. Dus die heeft toch gezegd, ja, de ouders moeten hier goed op letten. Maar en niet die... bij de clubs. Die nee, nee, maar dat is toch wel een beetje een makkelijke uitspraak. Dus ik, ik kan je nu al zeggen, wij gaan binnenkort weer met een verhaal komen... dat toch wel iets anders licht hier opwerpt. Hmm. En Sonny Pike is eigenlijk alleen maar een, een heel mooi voorbeeld... om te laten zien hoe het ook kan aflopen. En ik vind het heel mooi, en dat heb ik hem ook gezegd... dat hij dit verhaal nu... Uh, deelt met zijn de wereld. Ja, Van, ja. Het is niet alleen maar uh, glitter en glamour. Vaak, je kunt het zo vaak zeggen, maar als je echt het voorbeeld ziet... is dat een stuk realistischer ah, het heftig, en, want, en heftiger. Ja, hij wilde echt uit het leven stappen op een gegeven moment... omdat de druk gewoon te groot was. Vanavond in Nieuwsuur op NPO 2, om tien uur natuurlijk... dit verhaal over dat Britse voetbaltalent dat nooit een ster werd. Dankjewel. We gaan het hebben over Tech en Gadget. Want het is natuurlijk dinsdag. Het is uh, weer tien over half vijf. Dat betekent Tech and Gadget van uh, NOS op 3. Jonna, um, ja. jullie hebben een special gemaakt. Vanochtend uh, keek ik op NOS.nl. En toen zag ik hem meteen heel groot al aangekondigd. Klopt. Onder de duim heet hij. Over telefoonverslaving. Uh -huh. Hoe houdt dat onderwerp mensen bezig? Ja, nou ja, misschien herken je het wel. Als je je telefoon kwijt bent, dan maakt je hart toch even een sprongetje. En als je hem vergeet terwijl je naar je werk moet, ga je er toch even voor terug. Ja. Dus die telefoon is ontzettend belangrijk in ons leven. Maar daar zijn we niet altijd even blij mee. Want heel veel mensen zijn ook verslaafd. Of vertonen verslavingsgedrag met hun telefoon. In onze interactieve special, Onder de Duim, hebben we onderzocht. Ja, wat, wat is dat nou eigenlijk, een telefoonverslaving? En waar kom je, zijn jullie op uitgekomen? Bestaat hij? Nou, we zijn in elk geval op uitgekomen dat hij heel erg leeft. Uh, was hij inderdaad, vanochtend stond hij in de app. Nou, We zagen dat hij binnen twee uur al meer dan honderdduizend keer bekeken was. Ja, dat zijn natuurlijk de mensen die... Hè, dat zegt al, dat ze al s ochtends vroeg meteen kijken. Ja, joh, ja, dat, ja, dat ding dat ligt op het kastje. Ja. Meteen grijpen ze naar die telefoon. Ja. Even het nieuws checken. Ja. Dus ja, dat is een, een, een belangrijk onderwerp wat leeft en speelt. Nou, wat wij doen is eigenlijk wat je gedachteloos doet. Je telefoon pakken. Dat hebben wij nu eens inzichtelijk gemaakt. Wat Gebeurt er nou eigenlijk in je brein en hoe proberen appbouwers ons nou verslaafd te maken? Want dat doen ze. Ja, we, we, we, hoe doen ze dat? Nou, een van die trucs is bijvoorbeeld uh, dat rode bolletje. He, als je op je de, ja, touchscreen kijkt, ja. dan zie je bij apps zoals WhatsApp bijvoorbeeld of Facebook zo'n rood bolletje staan met hoeveel meldingen je hebt, ja, hoeveel ja. berichten je hebt. Hé, hey, ja, nou inderdaad, uh, dat, dat doet iets. Het is ook niet voor niets rood. Rood is in de psychologie een kleur die alarm betekent. Dus dat betekent dat je daar echt even op wil kijken. En psychisch gebeurt er ook, uh, ja, ook iets in je. Want ja, je wil gewoon toch denken dat dat ene berichtje ertussen zit... waar je gelukkig van wordt. Ja, dat is echt de, de belangrijkste reden? Eén van de belangrijkste redenen, oh. ja. Zeker. Dus dat hoop je eruit te halen. Maar ja, ik, ja. ik herken het zelf ook natuurlijk. Vooral ook die, die tijd die erin gaat zitten. Dat je op Instagram aan het kijken bent. En je neemt je voor om heel even te checken. Inderdaad, dat ja. nieuwe berichtje. omdat je ziet dat je meldingen hebt. Maar een kwartier later besef je dat je minstens een kwartier al aan het kijken bent. Ja, klopt. Dan heeft het je eigenlijk niet zoveel opgeleverd. Nee. Dus waarom ja. doe je het dan? Elke dag, een meerdere keren. Ja, nou, dat heet het gokkastprincipe. Dat is een trucje waar appbouwers ook zo dankbaar gebruik van maken. Kijk, bij Gokkast werkt het. Zo dat elke keer als je aan de hendel trekt... dan heb je de kans dat je de jackpot wint. Dat al die plaatjes ja. goed uitkomen. Nou, Dat is met scrollen eigenlijk ook. Want je hoopt elke keer als je scrollt... dat je op content komt die je niet had willen missen. Ja. Bijvoorbeeld een vriend die zegt... wie wil de kaartjes voor dit concert van mij overnemen? Nou, als jij dat en dan val je dan misschien ook weer anderen mee lastig als jij dat zelf niet kunt. Maar je de, eh, de, ja. dat is ook. Maar die goed, dan, dan ook weer ben je melding. blij dat je dat, ja, de, dat, is dat, dat bericht een hebt gezien. Positief iets wat eruit is Zeker. Ja. ja, dat maar nou niet positief, maar dat is waar ze gebruik van maken. Dus jij blijft scrollen dat kwartier lang, ja. omdat jij ja, hoopt ja. dat dat ene berichtje ertussen zit, dat je kan delen, waar je op kan reageren, dat waarde toevoegt aan jouw dag. Ja, dat is, uh, is dus. Kun je dat nog voorkomen? Hebben jullie tips? Ja, we hebben wel een aantal tips in die special ook. Daar eindigen we mee. Eén van de tips is dat je je telefoon op grijswaarde zet. Of eigenlijk op zwart-wit. Oh. Want dan uh, zijn die apps eigenlijk een stuk lelijker. En wil je ze ook minder graag openen. Ja, de, en dat bolletje is ook niet meer rood. He? Ja, daarom. Ja. Dus daar, daar, daar leid je eigenlijk je brein een beetje om de tuin. En wat ook helpt, dat heb ik zelf ook een tijdje gedaan... is een app installeren die bijhoudt... hoeveel jij nou per dag op je telefoon kijkt... Oh. En dan weet je ook of dat afwijkt van het gemiddelde. Of of het afwijkt van jouw eigen gemiddelde. Dus dat, ja, dat is een je hele een inzicht in goede dat, manier. Ja, en bewustwording ook. Bewustwording, ja. en, nou. en ik zou het ook zeker aanraden aan ouders... die hun telefoongedrag van hun kinderen willen monitoren. Ja, dus dan ja, kan je ja. toch zien ja, hoe vaak wordt dat ding eigenlijk opgepakt. Helder. Check het allemaal in de telefoonverslavingsspecial van NOS op 3. Onder de duim kun je vinden op nosop3.nl. Onder de duim. Eh, Jonna, dank je wel weer. onder de duim. Of slash onder de duim, moet ik het wel goed zeggen. Ja, we zijn nu wel aan het verwijzen weer naar internet, maar goed. Dit is, dit is belangrijk, dit heeft een functie. En na zes uur praat ik erover door met onze vaste vriend van het programma... Martin Appelo. Verkeersinformatie, alleen de geest. Er is weer een ongeluk bijgekomen in het zuiden van het land. We hadden er al een paar, maar nu ook eentje op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Elslo staat daardoor 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is nu 20 minuten, maar die zal snel toenemen. En verder zorgt de nasleep van een ongeluk in het zuiden ook nog voor veel vertraging op de A58. Tussen Knoop en Prinsenviel en Tilburg heb je ook nog een half uur vertraging. Nieuws go. De nieuws en co bus is vandaag naar Eindhoven gereden, want om ouderen uit hun eenzaamheid te helpen hebben Eindhovense studenten en thuiszorginstelling Zuidzorg Stumobiel opgezet. Hierbij worden ouderen van huis naar een van de activiteitencentra gereden. Sida studenten rijden de ouderen vrijwillig. Hoeveel studenten hebben zich aangemeld? Ze zich aangemeld? Uh, ja, nou tot nu toe tien studenten, Mark. Hm. En ja. een van die studenten die zich heeft aangemeld is Lisa. Die zit naast me. Uh, Lisa, je studeert uh, industrial design. Wat is voor jou de motivatie om, om hier aan deel te nemen? Um, nou, wat uh, ik het heel erg leuk vind, ik ben ook een van de oprichters van Sturmobiel. Dus um, eigenlijk de motivatie achter Sturmobiel is um, het... Uh, het uit het isolement halen van ouderen. Dat is mm. natuurlijk iets wat uh, we heel veel zien. Um, we willen graag dat ouderen de deur uitgaan. Maar hoe komen ze de deur nou uit? Ja. Nou, dat is vaak met omslachtig vervoer. Um, dus wij willen graag een brug slaan tussen jonge mensen en ouderen. En uh, zo is het mobiel uh, in het leven geroepen. Ja, je en, kijkt al uh, meteen naar links. Ja. Want ja, je hebt net een, een proefritje achter de rug met Christ van de Nobelen. Uh, die zat eerder ook al bij ons in de uitzending. Laten we meteen maar een uh, juryrapport uh, uitgeven. Meneer van den Nobelen, hoe deed ze het? Nou, qua rijstijl mag ze nog wel een beetje bijgeschoold worden. Hij oh. uh, vond me een uh, beetje voorzichtig, hè? Ja. ja. Maar, uh, Te voorzichtig? Ja, maar Dat is niet qua, wat je uit zoudenken. qua uitstraling uh, 100 punten. Oh. <laughs> Ja, we, doen, we doen nu een beetje lacherig erover. Hè. Te voorzichtig ook nog. Maar uh, Monika van der Meer, daar kijk ik even u aan van Zuidzorg. Ja, jongeren staan natuurlijk niet echt bekend om hun rustige rijstijl. Hoe pakken jullie dat aan? Nou, wij hebben samen met een samenwerkingspartner daarvoor een oplossing uh, bedacht. Alle jongeren die uh, straks voor ons gaan rijden als chauffeur... gaan sowieso een cursus uh, volgens het nieuwe rijden volgen via een rijschool. Zodat ze en tegelijkertijd met de ouderen kunnen praten kunnen navigeren en ook nog op het verkeer kunnen letten. Want dat is toch wel uh, belangrijk. Ja. Tom Hessels, uh, jij bent ook een van die medeoprichters en ook student. Uh, hoe gaat het precies in zijn werk? Die studenten, hoe selecteren jullie die? We hopen natuurlijk dat studenten zich voor het uh, concept opgeven. En dan gaan we kijken naar hun motivatie. Waarom willen hun eigenlijk nou die ouderen gaan vervoeren? He, is het puur omdat zij die auto willen gebruiken? Of zit er echt een motivatie achter? Hé, hey, wij willen met die ouderen in gesprek. Dan gaan we het gesprek met hun aan om te kijken of de match er is tussen zowel het concept als de jongeren. En dan gaan ze de proefles volgen en dan gaan ze aan de bak. Ja, maar waarom zouden ze zich aan willen melden? Wat levert het ze op? In principe vrijwilligers. Ja, in principe is het vrijwilligerswerk. Alleen voor elke kilometer die de student rijdt met de ouderen, krijgen ze ook één kilometer ervoor terug. Om bijvoorbeeld naar de supermarkt. Privé kilometer. Ja, een privé kilometer. Dus als de auto beschikbaar is, kunnen ze die gebruiken om naar de supermarkt te gaan of naar de IKEA. Dat soort dingen. Hm. Ja, o, dat is wel mooi. En uh, wat betalen ja? de ouderen nee, wel daarvoor? Dat is mooi. Oh, ja, uh, wist ja. u dat, dat nog niet? Nee, dat wist ik niet. Nolly van Melinda Linden? voor vrienden van de thuiszorg was of voor in zijn instelling. Ja. Nee, maar dat is echt ideaal. Dat het de studenten ook wat oplevert. Ja. ja. ja, ja. Levert jullie oh. allebei wat op? Ja. ja maar en wat moet uh, Nolly daarvoor gaan betalen, dan, Tom? Als u ja. daar gebruik van wil maken van die taxiservice? Twee euro per rit. Okay. Dus en dat wordt gebruikt om de kilometers te vergoeden? Hm. Nou, ze maken gebruik van een, een tien-rittenkaart. Dan hoeft er ook geen uh, contant geld mee. En uh, nou, dat is gewoon makkelijk. Die wordt op het ontmoeten een goedplein gekocht. En uh, ja, dan ben je ook voordelig uit. Een losrit kost normaal 2,50. Maar met een tien-rittenkaart 2 euro. Ja, dat is niet heel erg veel. Dus ik neem nee. aan dat jullie dan ook een financiële bijdrage leveren, Monika. Ja, het project is uh, gestart uh, met het aantal subsidies. En uh, we kunnen in ieder geval voor de komende twee jaar... daarmee het project... Uh, nou ja... Tot, tot bloei laten komen, zeg maar. Mm. En uh, wellicht als dit heel erg goed gaat lopen, ook nog uitbreiden richting onze andere moeten goed pleinen. Ik wil even weer naar Nolly van der Linden. U zei net ja. fijn dat het die studenten ook wat oplevert. Ja, tuurlijk. En wat zou het u opleveren als u er gebruik van gaat maken? Nou, heel fijn. Ja, dat we ook eens naar, naar bijvoorbeeld een andere winkel kennen... of, of naar een ander evenement waar we naartoe willen. Ja, niet en, alleen nou, naar dit ontmoetingscentrum, maar ook nee, naar andere ja, plekken. Ja, ja toch? Ja, maar ik, ja. Denk dat, ik denk ja. dat ook de, de tijd een rol speelt. Ja. Je bent... <laughs> m, uh, vlugger op je bestemming. Als je nu een taxi belt, dan uh, met de taxbus van de, van de WMO uit, dan ben je drie kwartier, half uur minimaal, maar drie kwartier of <kwijnt> nog langer. En dan heb je de half, half eind over gezien. Ja, en, ja want dan gaat u uh, vaak met meerdere mensen. Het ja. is je eigenlijk meer een bus dan een taxi. Ja. Ja. Ja. En dat kost u eigenlijk hartstikke veel tijd? Dat kost ook veel tijd. Ja. En uh, dan heb je ook nog van die chauffeurs die de weg niet allemaal weten. Dus dan heb je uh, nog een Rootsman, langer, zo ja. ongeveer. Dan heb je een gebroken rug als je thuis komt. ja, Riet Renders, zijn dat ook uw ervaringen? Ja, meen dan wel. Ik ja. kan niet zeggen altijd, want ze zijn ook wel ooit op tijd hoor. Dan ja, van. Maar, uh, het is niet alleen maar het ellende. Is, uh, nee. Uh, dus het is gewoon, ja, je moet gewoon de tijd ervoor nemen. Je weet dat ze een half uur van tevoren kunnen ze komen. De, ja, een precies. half uur van tevoren of een half uur naar de rand. En dan moet dat zitten wachten. En dat is nu voorbij. En dat is voorbij en dat is heerlijk als ze dan uh, komen en we kunnen instappen. En rechtstreeks rechts, rechts, rechts hier naartoe. Ja, dat dus, snap. Uh, en ja. het project is ook opgezet, uh, Riet, om mensen uit de eenzaamheid te halen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Denk je dat ja. dit werkt? Ja dat, ja, dat werkt wel. Want ja. nou moeten, ja, dan hebben de meesten die denken... Ja, dan moet ik die bus weer bestellen, hè. En dan blijf ik maar thuis. Want zo wordt er ook gedacht, natuurlijk. Ja, wel, absoluut. Maar, is, ja, ja. ja, Nolly, dat herken ja, je. echt absoluut. Ja, ja dat, dat wordt. Weet dat je wordt. waar we ook altijd ja. mee zitten, als ik hmm. even in mag haken? Ja, tuurlijk. Uh, als je nou een begrafenis... Nou, moet ik dat onderwerp even aan... Uh, hè, ja, als je een begrafenis heeft? Ja, dan kan er nooit. Ik heb meegemaakt dat we dus te laat, dat we dus te laat waren. Ja, want... He, je hebt gepakt al, al ruimschoots. Maar als je dan veel moet halen... Nou dan, dan haalt het niet. En dan, komt de, en dan ben je te laat. En dat is erg. Ja, dat, we hebben er ook onderzoek naar gedaan. Dus uh, ja, Monika van Zuidzorg. ja. De, die stressmomenten, dat is ja. gewoon heel erg vervelend. Je weet nooit wanneer je juist op tijd bent... En uh, ook wanneer het, bij het naar huis gaan is het lastig. Je wordt eerder bij een activiteit weggehaald. of je moet eerder ergens klaar gaan zitten. Dus juist die stressmomenten maakt eigenlijk dat ook uh, de, de stuurmobiel is ontstaan. Ja, nu hebben jullie één auto. Ja. Ja, niet echt een dikke bak, Tom. Dat is dan iets denk ik, waar studenten ook naar uitkijken. Ja, het is misschien niet de meest dikke auto. maar voor de pilotfase is het ideaal. Hij rijdt gewoon zuinig. De senioren passen er goed in. Dan past de rol later in de kofferbak. Dus we kunnen er in principe ook mee, goed mee vooruit. Ja, een kleine auto rijdt toch iets minder schade dan een grote auto. Ja. Maar het is er één. Er zijn tot nu toe tien studenten die zich hebben aangemeld. Maar ja, er komen hier wekelijks 250 ouderen. Ja, maar we kunnen moeilijk met tien auto's beginnen. Het, het, het potje geld is klein. We willen met één auto starten en als het goed bevalt... eventueel in de toekomst uh, auto's gaan bijschakelen. Maar het, het begin is er met één auto. Ja. Even over die privé-kilometers. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Lisa, je begint al meteen ja, te lachen. Ja, ja. Heb je er al over nagedacht waar je die privé-kilometers aan gaat besteden? Um, ja, nou, dat is een lastige vraag natuurlijk. <laughs> um, ik ben benieuwd hoe ik ze ga opsparen. En dan, uh, nou, dan is het dus ook de vraag hoe ver ik kan rijden. Mm -hmm. um, maar we hadden het gisteren al over de McDrive. Dat is natuurlijk altijd een... Uh... Een kleinste begin, ja. hè? Ja, ja. ja, op ja beginnen. Staat Het staat hoog op het wit. lijstje, ja. ja. Een hamburger uh, scoren. Nou, misschien mijn ouders nog een keer bezoeken. Ja, of je ouders een keer ja. ergens naartoe brengen. Misschien. Of me, misschien ergens een keer naartoe brengen. Dat is misschien ook wel een leuk, een goed idee. Ja. Wat is de motivatie van die studenten, Tom, die zich tot nu toe bij jullie hebben aangemeld? De voornaamste motivatie is toch in gesprek raken met de ouderen. Het is toch in ieder geval die verbinding leggen tussen jong en oud. En zo die ouderen in ieder geval uit hun isolement halen. Ik heb eigenlijk nog geen enkele student gehoord die het puur voor de kilometers doet. Nee, Nee, het is vaak inderdaad een combinatie van we zijn natuurlijk uh, jong, vaak uh, weinig rijervaring. Dus het is een mooie manier om je rijervaring bij te schakelen. En daarnaast merken we toch ook dat onder studenten vrijwilligerswerk wel steeds populairder wordt. En dan zit het een hele mooie manier omdat je er ook nog wat voor terugkrijgt. Ja, en en het dat je die goed gesprekken op je gesprekken hebt. Ja. Is dat goed op je CV? Maar waar heb je het net dan over gehad met meneer Van den Nobel in de auto? We hebben het net allemaal over gehad. Um... Nou, we zijn, we zijn eigenlijk met z'n tweeën gestart op het Ze hebben me straks opgehaald met z'n tweetjes. En toen kregen ze al ruzie dat de ene in zijn vier reed en de andere die. Ja, <lacht> over de rijstijl. Nou oh, ja, er was nog een tussen Later en Lisa. ben ik met Lisa alleen gaan rijden en dat ging een stuk beter. Ik wist heb je nog wat tips lang. gegeven, Chris? Niet, toen heb je nog wat tips gegeven. Ja, ja. ja. Te lekker ik crossen je, was het, hè? Het, het ging goed, meid. Maar het levert maar wel mooie gesprekken. Ik vind het, ja... Nee, het, de interactie tussen, tussen de ouderen en de jongeren. Ja. Hier krijg je de kans om eens een keer even te vragen... Van hoe het met hun gaat. En je krijgt ook de vraag terug. Vaak als ze, Deze mensen die hier zijn... die hebben er al, volgens mij, een idee van wat ze kunnen verwachten... Waarom, dat weet ik niet. Maar uh, wij moeten afwachten. En ik vind het wel eens leuk om met de jeugd nog eens een keer te kunnen converseren over van alles en nog wat. Ja, en gaan jullie dan ook mee naar binnen naar het activiteitencentrum? Nou, daar dat wil ik oh. dat aanhaken. Ja, weet je wel waar je aan begint? Want je krijgt dus ouderen die je dus een, een, he, een, een, een schouder moet geven. Mm. He, of een rolator, wat yes. dus ook vaak niet gebeurt. Nou, niet iedereen He? is mobiel? Ja, nee, ja. juist. Of ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan? Daarom, dat bedoel ik. Want dat komt ook op jullie schouders, hè? Ja. ja, Lisa, zijn jullie daarop voorbereid? Nou, dat is zeker een groot aandachtspunt. Maar gelukkig, uh, nou, we, wij zijn zelf en we proberen onze chauffeurs natuurlijk goed uh, voor te bereiden. Voor te bereiden. Of het feit dat we met ouderen rijden. Zodat jullie weten ja. waar jullie aan beginnen. Kijk, want, wanneer staat het eerste ritje gepland voor u, Nolly? Wanneer wij gaan rijden? Ja. Volgende week donderdag. Volgende week donderdag. Uh, ja. Ja? Het, is ook, het is ook zo dat zij. Uh, we hebben ook een samenwerkspartner, Stichting Vrienden van de Thuiszorg. En uh, daar werken we met een vrijwilligersdocument en een vrijwilligersovereenkomst. Daarin zitten dus bepaalde uh, eisen. eisen. Oh, ja. Nou ja, eisen is in ieder geval waar iemand minimaal aan moet voldoen. om als vrijwilliger voor die stichting actief te zijn. Oké, okay. ik ga het hierbij laten, jongens. Heel erg bedankt. Succes ja? en veel plezier met die ritjes. Ja. Dank jullie wel. Yes. Yes. wel en jij ook bedankt, Saïda Magee. Zometeen naar vijven, meer over ING en de salarisverhoging.